Elf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op het station van Düsseldorf zijn vijf mensen gewond geraakt... nadat ze waren aangevallen met een bijl door één of meer mannen. Twee verdachten zijn opgepakt, het station is ontruimd... en het treinverkeer ligt stil. Over het motief van de dader of daders is nog niets bekend. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken... heeft met zijn Turkse collega Tjavuzolu gebeld... en herhaalt dat hij hier niet welkom is om campagne te voeren. Cavusoglu wil Turkse Nederlanders overhalen om in een referendum voor een grondwetswijziging te stemmen, waardoor president Erdogan meer macht krijgt. Koenders heeft hem gezegd dat Nederland op geen enkele manier meewerkt aan zo'n bezoek. Rutte zei dat dit de zwaarst mogelijke maatregelen zijn om Cavusoglu tegen te houden, hem in de boeien slaan als hij inderdaad hier naartoe komt, gaat niet gebeuren, zei de premier. GroenLinks-leider Klaver heeft alle linkse kiezers opgeroepen om op zijn partij te stemmen. Hij zei voor 5000 mensen in de voormalige Heineken Music Hall in Amsterdam... Dat, dat, dat dan de unieke kans bestaat dat een linkse partij de grootste wordt. Klaver zei dat het na 30 jaar economisme tijd is voor verandering en voor een progressief kabinet. De Duitse politie heeft de 19-jarige voortvluchtige Marcel H. aangehouden. Hij zou maandag een jongen van 9 met mesteken hebben vermoord... De verdachte zette beelden daarvan op een afgeschermd deel van het internet. Sindsdien was hij op de vlucht voor de politie. Op een snelweg bij Ancona in het noordoosten van Italië is een viaduct ingestort. Daarbij zijn twee doden gevallen. Het gaat om een man van 60 en zijn vrouw van 54 die net onder het viaduct doorreden toen het naar beneden kwam. Drie bouwvakkers die aan het werk waren raakten gewond. In de Europa League heeft Ajax uit verloren van FC Kopenhagen. In Denemarken werd het 2-1. Ajax stond al na 30 seconden met 1-0 achter. Dolberg maakt het belangrijke uitdoelpunt. Volgende week kan Ajax de volgende ronde bereiken. Dan spelen de Amsterdammers thuis. Het weer vrijwel overal droog en het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Morgen ook zo goed als droog met af en toe zon en weinig wind. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Short.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 We gaan neer, naar, beginnen aan een, een uurtje muziek. Ja, um, de eerste is van Der Lauver, Een goede bekende in onze programma's van Peaceful Radio. En die heeft een, de, een nieuwe cd gemaakt. nieuw album, Fluidum. Ja, ik zeg het maar even op zijn Nederlands. Ik heb geen idee hoe je het in de, het, het, het is een meneer uit Duitsland. Uh, dus uh, Der Lauver, Hele mooie muziek, dat weer wel. Ehm... Um, Nummer 2, Jennifer Dufresne van C Met Sisu. Uh, even kijken, dat is piano with instrumentation. Oké, okay. nou ja, ze she doet het niet alleen, dat is wel weer prettig. Peaceful Radio, playlist op peacefulradio.invol. Daar vind je alles, filmpjes ook nog en um, de websites van de artiesten. Veel plezier.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 Thank you. It's all ready.